En ze wil ook van de bestuurders weten waar hun morele kompas was. Bij Amarantis maakte de bestuurders zich schuldig aan zelfverrijking, staat in het rapport. Ze zouden meer hechten aan luxe dan aan goed onderwijs en leerlingen. De politie van Curaçao heeft verschillende tips binnengekregen naar de grote goudroof van vrijdag. Gewapende overvallers maakten toen op hun vissersboot 70 goudstaven buit met de waarde van zo'n 9 miljoen euro...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 Nachtbrakers. Frank van der Linden. Ik uh, kijk graag uh, een serie op tv. Hij is inmiddels afgelopen. Maandag was de finale uitzending. Moeder, ik wil bij de revue. Het is echt mijn lievelingsserie. Het gaat uh, over Bob Somers. Bob Somers is de hoofdpersoon. En, uh, ja, het is in de jaren 50. En Bob is samen met zijn vader kolenboer. Ze hebben een eigen kolenbedrijfje en brengen de kolen rond op de wagen met paard en wagen. Op een gegeven moment uh, trekt uh, Bob, Bob Zomers de hoofdpersoon, naar de stad. Want hij wil bij de revue, bij het theater. Hij wil zingen, hij wil dansen, hij wil mensen entertainen. Uiteindelijk vertrekt hij dus naar, naar, van het dorp naar de stad. En uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk het verhaal. En met veel vijven en zes overleeft hij daar. Hij krijgt zelfs een kind. Hij trouwt. Hij, nou ja, het is, dit, dit gebeurt echt van alles wat je eigenlijk in een soap verwacht. Maar in, in al die tijd heeft hij geen contact met zijn vader. Zijn vader die vindt het allemaal niks. Die vindt dat hij in de steek is gelaten door zijn zoon. Want ze hadden samen dat kolenbedrijf. Terwijl Bob denkt van ik moet mijn hart volgen. Ik moet naar de stad. Ik moet bij de revue. En uh, nou ja, dat, dat gaat zo door zeven afleveringen lang. En maandag was dus de laatste aflevering. Aflevering nummer acht. Bob had inmiddels carrière gemaakt bij de revue. Zijn vader was nog steeds zo koppig als de pest. Bleef lekker in het dorpje, weigerde om naar de grote stad te gaan. Zelfs als Bob een kind heeft gekregen, zelfs als Bob getrouwd is... zelfs als uh, Bob's schoonvader doodgaat, zijn eigen vader laat zich niet zien. En dan uh, is de jubileumuitzending jubileum-uitzending. In uitzending 8, de finale van de serie. De revue bestaat 50 jaar en ze gaan een speciale voorstelling doen En Bob Somers is naast de grote ster John Hogendorn, de andere grote ster. Bob komt op en hij ziet zijn vader daar zitten. Hij krijgt een brok in zijn keel. Hij, hij legt eigenlijk zijn hele acte die hij bedacht had. Hij had een act bedacht met een trommel en met belletjes om zijn hoofd. Trommel legt hij weg, belletjes doet hij af. Pianist stuurt hij weg. Hij knipt naar het orkest. En um, terwijl het orkest dit inzet, zegt hij...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 De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Zo, ja, echt heel mooi. Ik denk, ik kan, ik kan deze uitzending met geen betere plaat beginnen. Je hoorde Wim Sonneveld en het dorp. Geschreven door Friiso Wiegersma. En uh, Friiso is geboren in het dorpje Deurne. En daar liep hij dus langs het tuinpad van zijn vader, waar hij de hoge bomen zag staan. Wat zijn jouw herinneringen aan je geboortedorp? En welk liedje past er heel goed bij? Welk liedje omschrijft het gevoel? Net zoals eigenlijk ja Wim Sonneveld kan het dan samen met de schrijver van het liedje heel mooi vertolken. Maar welke herinneringen uh, past bij de plek waar jij bent opgegroeid? En welk liedje past er ook bij? 0800 1121. en um, je kan ook mailen nachtbrakers.bnn.nl Als ik terugkijk uh, naar mijn geboortedorp... Want ja, moet toch, als, je zo, als je dit programma nou voorbereidt, ga je toch een beetje terugdenken van... Hoe zat het bij mij eigenlijk? Ik, uh, ik ben in Uithoorn geboren. En uh, wij, ik woonde daar met mijn vader, moeder en broer in een rijkjeshuis. En daarvoor hadden wij dan een grasveldje. En daarachter stonden dan een paar winkeltjes weer. Echt van die winkeltjes die je in een dorp hebt. Uithoorn ligt onder de rook van Amsterdam, maar is wel gewoon een dorp. En dan had je een groenteboer, een slager, een fietswinkel, een kapper en een bakkertje. Gewoon oh, echt die cliché dingen. Maar ja, wel handig dat je dat tegenover je huis hebt. En dat bakkertje, daar moest ik dus ochtends vaak naartoe. Ik ben een ik jongs in het gezin en uh, daar werd ik erop uitgestuurd om lekker vers brood te halen in het weekend. Zo, zo zondagochtend, zo zaterdagochtend. Dus hup, spijkerbroek en jas over mijn pyjama aan en wat muntgeld en uh, naar de bakken. Dan haalde ik een, een heel brood daar. En ik kreeg dan altijd, dat vond ik altijd heel eigenlijk een beetje zo uh, worstje bij de slager. Als je dan jong bent, krijg je dan ook van dan ga je met je vader of je moeder naar de slager. Kijk, een stukje worst. Ik kreeg bij de bakker altijd een klein broodje. Een soort, ja, een soort pistoletje. Maar dat was echt lekker zacht en heel erg vers. En dan kwam ik thuis met dat verse en warme brood. En dan had mijn moeder de tafel al gedekt. Mijn vader de koffie gezet. En dan stond ook nu, zoals jij ook hebt, de radio al aan. En dan hoorde ik dit. Goedemorgen. Welkom bij Lekkerweg in Eigenland. En ik ga u een paar tips geven om de komende dagen op een leuke manier door te brengen. Beeldhouwer Kees Verkade en kunstschilder Wim Wimstein deelden in de jaren 60 een atelier op het landgoed Groot Bentveld. En in het slot zijst is het werk van beide kunstenaars voor het eerst samen te bewonderen. Tot en met 14 maart tijdens de tentoonstelling Samen onder één dak. Zelf een tram besturen? Of wilde dieren voeren in Artis? Dat kan. Kinderen tot en met 12 jaar die meedoen met de kleur- en tekenwedstrijd van de campagne Amsterdam Wereldstad kunnen de dag van hun leven winnen. Kijk in uw eigen huis-aan-huisblad voor het wedstrijdformulier. Amsterdam een Wereldstad. Dit was lekker weg in eigen land, tot straks en maak er een mooie dag van. Oh, dat is toch te gek dit? Meta de Vries hoorde je. <lacht> lekker weg in eigen land. Wat is jouw herinnering aan je geboortedorp? Laat het me weten, 0800 1121. Wat mooie herinneringen. En, en met mooie platen bij je. Deze plaat doet mij denken aan die zondagochtend. Maroon 5. Sunday morning, rain is falling. Still some colors, share, some skin. Clouds are shining up, some moments. Unforgettable. You twist to fit the moat that I am in. So crazy. Ik bestempel het al nog als uh, zaterdagnacht, dit tijdstip. Maar je kan ook zeggen Sunday Morning, Maroon 5. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, je luistert naar Radio 1. En het gaat over je herinneringen aan je geboortedorp. Ik draaide als eerste plaat HET dorp van Wim Sonneveld. En dat, en dat zette me aan het denken. En te dacht van, ja, waar ben jij opgegroeid? En wat zijn je herinneringen eraan? En... Daarbij, ik draaide het net Maroon 5 met Sunday Morning. Welke plaat past er heel goed bij die herinnering? Bij die situatie waar je misschien wel met je vader naar het voetbalveld liep? Of dat je met je moeder uh, boodschappen ging doen? Dat soort herinneringen aan jouw geboorteplaats? Laat het me weten, 0800-1121, 0800-1121. En um, als je dan terugkijkt naar waar je bent opgegroeid... en je herinneringen nog beter wil ophalen... dan kan je het beste eigenlijk teruggaan naar je geboortedorp mijn uh, nachtbraakverslaggever Marcella ging terug vanuit Amsterdam naar Scherpenzeel. Uh, want daar is ze geboren. En uh, ik ga even aan de vraag hoe dat was. Marcella, goedenacht. Goedenacht Frank. Je ging terug en je ging ook een beetje de dingen doen weer die je deed toen je jong was. De, de tijd die je herinnert aan jouw geboortedorp. Hoe was dat? Ja, dat was best wel raar. Want uh, ja, ik ging dus precies doen wat ik vroeger daar ook deed met mijn vrienden. Maar het paste niet meer of zo voor mijn gevoel. Want je komt uit Scherpenzeel en uh, kom je daar nog vaak? Dus dat je vaak teruggaat naar, die, naar je geboortedorp? Um, nou ja, niet zo vaak als dat ik zou willen. Want nou, mijn ouders wonen er ook nog en mijn oudste broer woont er ook nog. Dus ik weet nog ook heel veel familie daar wonen. Dus ik ben er wel misschien één, twee keer in de maand. Maar... Um... Ja, niet, ik kom er niet meer regelmatig. En dan doe je de dingen die je dan gaat doen daar voor een verjaardag waarschijnlijk... of om even bij te kletsen met je, met je ouders. Maar nu ging je dus vanuit Amsterdam naar Scherpenzeel... om te doen wat je eigenlijk ook deed ja, tien jaar geleden. En wat, wat, wat was dat? Wat deed je toen? Wat heb je gedaan om weer terug in die tijd te raken? Uh, nou ja, ik, ik, misschien moet ik even bijvertellen dat Scherpenzeel is echt heel klein is. En in Scherpenzeel is er niets. Er zijn twee kroegen, maar ja, op je 14, 15 e kan je natuurlijk niet in zo'n kroeg gaan zitten. Dus uh, ik en mijn vrienden zaten dan altijd in het park... Als uh, een stelletje hangjongeren eigenlijk. En uh, in dat park, dat, dat park is sowieso wel bijzonder... want daar heb ik mijn eerste sigaretje gerookt, mijn nee. eerste jointje gerookt... Uh, het eerste biertje opgetrokken. Dus uh, dat ben ik ook gaan doen. Ik ben echt uh, met de hond, die uh, had ik altijd als excuus om een sigaretje te roken... naar het, uh, naar het bos gegaan. Ja. En uh, op zoek naar de bankjes waar we altijd zaten. En uh, ja, dat viel wel tegen, want die bankjes zijn dus weg. Oh, ze waren helemaal weg? Die waren helemaal weg. En er stonden van die nieuwe bankjes die er veel te nieuw uitzagen, want uh, ja, ik weet niet of jij het ook wel eens hebt gedaan, maar je kraft dan je naam in zo'n bankje, Zeker, zelf, ja. dat, dat dan iedereen kan zien dat dat jouw bankje was en daar zat je altijd. En dat was er niet meer, dus het voelde eigenlijk wel een beetje gek. En uh, nou, ik, ik ben daar wel gaan zitten en ik heb de hond uh, losgelaten en die is lekker heen en weer gaan rennen. En toen stak ik er ook een sigaretje op en uh, ja, toen, toen beeldde ik me weer even in dat we daar dan, zaten meestal met een stuk of zes, zeven of zo, en dan uh, had er één iemand, uh, die had dan een Discman mee met boxjes ja. want ja... Ja, dat was dat heel was mooi. Gewoon de, ja. de je niet. Maar uh, nou, dan zaten we daar uh, gewoon in te praten en, en alleen maar sigaretjes te roken en jointjes te roken. En, en ook uh, drank? Hadden jullie dan namelijk ook stiekem dan drank mee of zo? Ja, ja, ja, dan, dan, dan werd de mande iemand een paar flesjes bier mee van huis of zo, of uh, we gingen met heel veel moeite naar de supermarkt en dan uh, liegen dat je 16 was. En dan hopen dat je iets meekreeg. en dan, uh, ja, dan zaten we daar eigenlijk. En dan zat en... je daar gewoon te praten en, en grapjes te maken en te roken? Ja, ja dat was eigenlijk een hele, hele avonden. Idee, ja ja, en ook echt in de winter, als het gewoon echt al koud was. Gewoon nu eigenlijk. Het is nu ook rond het vriespunt. Maar dan zat je daar ook gewoon nachtenlang gewoon daar te roken en te drinken. Nou, Frank, ik was veertien. Ja, oké. Okay. Dus het moest waarschijnlijk wel gewoon om wel s s'avonds thuis zijn. Maar het voelde inderdaad al nachtenlang. En, wat, en, en nu zat je daar dus weer. Je ging ook weer met de hond daar naartoe. En, en het voelde, nee, wat je zei, je miste al de bankjes waar je je naam in had gekerft. Je zat daar alleen ook. Wat, gaf het wel iets van nostal nostalgie, dat gevoel? Nou ja, ik vond het heel moeilijk, want inmiddels, kijk, inmiddels weet mijn moeder natuurlijk dat ik rook. Dus ik kan dat sigaretje ook gewoon bij haar in de achtertuin roken. Dus ik had een soort van, niet meer een doel om daar te zitten. Het bankje was er niet meer en die vrienden van toen waren er ook niet meer. Dus eigenlijk voelde het heel raar en dacht ik ook van ja, deze herinnering moet gewoon een herinnering blijven en dat moet je niet over willen doen. Dat dacht ik eigenlijk. Nee, heb je ook nog één specifiek, uh, specifieke avond of een specifiek ding wat jullie daar altijd deden? Dat je dacht van, oh ja toen je dus op dat bankje zat weer afgelopen week. Dat je dacht van, oh die ene avond toen ging uh, Piet met, uh, met Marie stiekem achter de boom kussen of zo. Nou ja, ja, ja best wel van dat soort dingen. Maar er is, er is één ding wat, wat eigenlijk ook heel raar is. Er was één jongen in onze groep. En die jongen kon het commando uh, kotsen. Oei. Die kon zichzelf echt gewoon dan, dan... Ja, ik weet niet hoe je het deed, dat adem die in op een rare manier en dan <laughs> ja. begon hij te kotsen. En daar moesten we altijd verschrikkelijk hard om lachen. Dus uh, ja, dat is wel zo'n ding, daar, daar moet ik dan wel aan denken. Dat die jongen dat altijd deed. En ja. hij was altijd een beetje het pispaaltje van de groep, weet je wel. Altijd, alle grapjes gingen altijd over hem. En gelukkig lachte hij zelf net zo hard mee. Maar dat, ja, dat vond ik wel het meest... Dat blijft me altijd wel bij, dat die jongen het idee. deed. Mooie herinnering. Ja, <laughs> ik heel raar, nemen. maar was heel grappig, ja. Je zei ook, dan hadden we nou ja, een jointje, een sigaretje, wat biertjes en een disc met, met boxjes. En welke muziek luisterden jullie? Want met muziek kan je heel erg teruggaan, ook in de tijd, kan je ja. teruggaan naar dat nostalgische gevoel. Welke muziek luisterden jullie? Ja, wij luisterden toen wel vooral echt rock en ook heel veel punk. En uh, ja, echt, echt van alles, uh, The Offspring, maar ook Rancid en uh, ja, Green Day was altijd wel mijn favoriet. Als ik dan mocht kiezen, dan koos ik altijd voor Green Day. Nou ja, om een beetje terug te gaan in de tijd, het is wel lekker midden in de nacht, een beetje wegzwijbelen naar, naar vroeger. Welke plaats van Green Day omschrijft het beste het gevoel? Um, ja, lastig eigenlijk, want het, het past er allemaal nog bij, maar als je dan echt een beetje zo sentimenteel teruggaat naar de herinnering, dan, uh, dan denk ik wel Time of Your life. Oh, die is mooi. En ook de tekst is mooi dan. Ja, dat past er toch wel echt heel erg goed bij. Had je ook de tijd van je leven? Ja, als ik er nu op terugkijk en hoe leuk dat eigenlijk was, dan denk ik dat wel, ja. Ah, mooi. Ik ga hem voor je draaien, Marcella. En, Super, uh, thanks. dankjewel dat ik je zo mocht bellen midden in de nacht. En dankjewel dat je naar Scherpenzeel bent gegaan. Vanuit Amsterdam, in de trein naar Scherpenzeel, naar je oude geboortedorp en een beetje de nostalgie voelen. Ik deed het heel graag. Marcella, fijne nacht. Fijne nacht. Doei. Doei. Doei. point, of fork stuck in the road. Time grabs you by the rest, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth It was worth all the while It's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life In de end right, I hope you at the time of your life. Het is iets onvoorspellijks, maar in the end is right, I hope you at the time of your life. Heel toepasselijk liedje zo. Bij het verhaal van Marcella. Zij was in Scherpenzeel uh, om haar jeugdherinneringen op te halen. Je hoorde Green Day met Good Riddance. Het is uh, Radio 1 waar je naar luistert. BNN Nachtbrakers. En je kan inbellen op 0800-1121. En Freek, goedenacht. Goedenacht, Frank. Yes. Terug naar jouw geboortedorp. Terug naar jouw herinneringen van vroeger. Jij ja. bent uh, geboren en een deels getogen in Amsterdam, hè? Dat is wel uh, een jaar lang geleden deeltje, hoor. Deeltje. Want tot hoe tot, tot oudste heb je daar gewoond? Ja, uh, tot de jaren 7. En vanuit daar ben je... Nou, met uh, papi en mee gaan. En dat ging daar? Uh, Haarlem, Voorthuis, Hoeveelhaak, Amersfoort, Leusden. <laughs> en nu zit je in Leusden ook nog, of niet? Uh, nou, weer in Leusden, want ik ben zelf natuurlijk ook een beetje gaan uitfladderen. Ja. Uh, militaire dienst, Eindhoven... Nee, Nijmegen, Eindhoven, toen Den Haag en toen weer terug aan Leusen, alweer 20 jaar. Ah, oké. Okay. En als je dan even. Want nou ja, je hebt dan flink rondgereisd. Als je dan terugdenkt aan Amsterdam. Dat je, nou ja, tot je, tot je zesde heb je daar gewoond. Wat, wat herinner je je dan vooral nog? Dat wij gewoon gingen buiten spelen. Ja. En als de lantaarnpalen aangingen, moesten we naar binnen. <laughs> dat was een soort natuurlijke wekker eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. En als je later kwam? Hé. En als je te laat kwam? Eh. Uh je Of geen eten of zo? Ja, als je niet op tijd bij het eten zat, dan kreeg je op je kop. Door middel van geen nou, eten. Nou, er was er wel eens zoiets van. Uh, nou. Uh, uh, te laat, naar bed. Oké, okay, en dan gewoon hup, zonder eten naar bed, zonder ja. te zeuren ook. En, en, wat, was, uh, en wat deed je dan als je op straat speelde? Uh, op de step, op de step. <laughs> Best wel blij dat ik hem heb. Precies. <lacht> <lacht> en verder nog een beetje voetballen? En een beetje keren. Nou, voetballen heb ik zelf nooit gedaan. Ook, oh ja, misschien een beetje vertrouwd voetballen en zo maar Gewoon lekker donderjagen en uh, dat is dan uit de vroegste jeugd. En met wie deed je dat dan? Had je dan had je heel veel vriendjes in de buurt? Ja, vriendjes in de buurt. Dat was, in, uh, dat was aan uh, Osdorp woonden we. Oké. Okay. Tenminste, dat is mijn bewuste herinnering, Osdorp. Ja. Ik ben geboren in Zuid. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet meer. Amsterdam-Zuid, ja. En toen naar Osdorp verhuisd, want daar was meer groen, meer ruimte voor de kinderen. Ja, de aan de Iserstraat, aan de Slotenplas, dat kan ik me wel herinneren. Het ja. was lekker donderjagen. Ja. En ik heb, uh, ja, ik heb nog steeds wel liefde dan. Wat kom je daar nu nog wel, als ook al woon je nu in dan? Ik werk daar nog geregeld. Oh, dus je hebt nog wel af en toe dat je terug bent en dat je denkt van... oh, mooi was die tijd. Mooi was die tijd, ja. En daarna ben je gaan verhuizen naar onder andere Haarlem. Heb je daar dan mooie herinneringen aan? Uh, ook leuke herinneringen, daar heb ik leren fietsen. Oh, ging het, ging het een beetje? Uh, <laughs> nou ja, oké, okay. ik ben... Uh, moet ik je eerlijk zeggen, ik denk vorig jaar of zo moest ik in Haarlem zijn, zakelijk. En toen was ik in de buurt van waar ik gewoond had. Dat is de rest, weet ik nog. Ik denk ik rijd er eens langs en ja. toen stond ik even te kijken. En de lantaarnpaal waar ik tegen opfietste, die stond er ongeveer ook nog. Ah, oh, dat is wel mooi. <laughs> Dan ben je wel even terug, toch? Ja, dat was even back to the roots, hoor. En, uh, want ik, ik draaide net Maroon 5 met Sunday Morning. Ik draaide voor Marcella uh, Green Day met, uh, met Good Riddance. Platen die ons een beetje herinneren ook aan, aan de jeugd en aan de momenten waar we het over hadden. Heb jij een, heb jij een plaat of een band wat daar goed bij past? Uh, drukwerk. Drukwerk? Hey Amsterdam. Want wanneer luister je dat dan? Maar nou, luister je, ja, je ja, ouders dan? Dat? Is, dat, is, dat is die van, van later. Ja. Maar daar heb je toch wel de associaties mee. En verder heb je uh, nog. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Ja. ja, dat is mooi. Daar heb ik eh, toch wat mee hoor. En nou, ook zo is een positief in Amsterdam regelmatig uh, werk. In. Uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar gewoon een internationaal hotel in Amsterdam. Ja. Ja, daar heb ik toch wat mee. Al die toeristen komen vragen waar moeten we heen En wat zeg jij? Ja, dat weet ik dan nog wel. Want jij bent, je bent nachtportier in een, in een hotel. Ja, en dan krijg je natuurlijk veel, veel mensen aan je deur. En, en, maar, je zegt drukwerk, maar weet je ook nog iets wat, je, wat, wat bijvoorbeeld je ouders altijd het opzetten vroeger? Uh, Ramses Shaffi. Oh, mooi ook. Dat zong mijn moeder, de Sammy, kijk hem -um omhoog Ja, die is mooi. Ja, Soms een vreemd, kijk hem -um omhoog Ik ben nog steeds Ramse's fan hoor. Ja, tere terecht. Jammer dat hij er niet meer is. Ja, precies. Heb, heb je een favoriet nummer ook van Shaffi? Dat je er het ja, meest aan herinnert? Ja, dat, dat, dat Hoog Sammy, kijk hem -um omhoog Sammy, dat is wel iets. Uh, zal ik, in mijn herinnering staat. Zal ik eens even kijken of ik hem heb? Zal jij vast wel hebben. was wel lekker, dan kunnen we even een beetje terug in de tijd, toch? Met, ja. met muziek dan heb je er al de beste herinneringen aan. Dat is iets wat we wat, wat, wat moe uh, liep te zingen en uh, dat weet ik toch heel goed. Ja. Ja. Ik heb hem gevonden, Freek. Mooi. Zal ik hem draaien voor je? Doe maar. Ga ik dat doen. Dankjewel dat je, leuk. je zo midden in de nacht... Uh, nou ja, je bent aan het werk natuurlijk, ja. maar nee. dat je ook lekker Radio heen luistert. Ik aan, aan het werken. Heel goed. Blijf goed lekker dan. luisteren. Oké. Okay.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 Die uh, deed het zich herinneren aan Amsterdam. Tijdens mijn, uh, mijn uitzending ga ik altijd even een sigaretje roken op het rookterras. Want dat vind ik altijd lekker. Ik rook graag. En dan, uh, nou, net zoals jij, misschien ben je wel aan het werk. Net zoals Freek, die is nachtportier. En dan is het heerlijk om even een sigaretje te roken buiten. Even een, uh, een rookpauze inlassen. En dat ga ik ook doen. En dat doe ik samen met, uh, met Wieke. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou? Voor mij is het nog wel goede nacht hoor. Voor mij is het al een klein beetje goedemorgen. Want jij uh, hebt hier bij Filemon gezeten, het programma hiervoor. Ja. Regisseer jij en uh, nou, ik ben blij dat je even mee bent gegaan om een sigaretje te roken. Heel graag. Ik vind het ook wel lekker. Heb jij, waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Deventer, in het oosten van Nederland. Mm -hmm. En het is een beetje een middelgrote stad, kan je wel zeggen, denk ik. 80.000 mm -hmm. inwoners of mm -hmm. zo. En uh, ik weet nog heel goed, we hadden echt een superleuke straat. En dan hadden we hadden best wel een grote huizen, een beetje een soort herenhuisachtige stijl was het, met hele hoge plafonds en het hele hoge trappen ook. En ik kan me echt super goed herinneren, er wonen ook heel veel kinderen in die buurt. En het, ons favoriete spel was dat je dan van die matrassen zo over die lange trappen legde. En dat je dan zo naar beneden roetste van die enorme trappen. Ik neem het wel 50-20. Maar bij, bij iemand in huis dan? Ja, bij mij thuis bijvoorbeeld. Of bij, bij vriendinnetjes die daar maar woonden. Het was, was echt zo'n kinder, ja, zo kinderrijke buurt met speeltuintjes en uh, brede straten waar geen auto's in mochten. En we hadden van die gangetjes achter de tuinen langslopen. En daar mieten we elkaar altijd. Superspannend. Ja, dat is te gek. Dat is een beetje spannend. en We hadden best wel een mooie tuin ook. Maar die gangetjes waren veel leuker. En gingen we dan fikkie stoken. En dan hadden we hadden een paar. Uh, Eén middag hadden we. hadden we ergens lucifers gevonden. Ik denk dat het een jaar of zes was of zo. Dat was nog best wel jong. Toen hadden we een paar bakstenen uit de muur geslopen. Dus dat we een soort. Ja, oventje hadden, zeg ja. maar. En daar ja, ja, ja. hadden we dan takjes in geflikkerd en dat dan aansteken. En dat vond we toen te gek. Dat is een soort van ja, ja Een kattenkwaad, maar wel best wel een veilige manier van kattenkwaad. Want ik deed het wel, ook in de bosjes en zo, dat ik daar dan blaadjes in de fik ging steken. En dat je dan toch nog een uur later, terwijl je al weg was, weer even terug ging om te kijken of het hele bos niet in de fik stond. Heel goed, heel goed. Ja, wij deden het dan best wel netjes dan nog, inderdaad. Maar we waren ook wel heel jong, net een jaar of zes waren. Ik kan me wel herinneren, dat vond ik echt afschuwelijk. Toen was ik zeven. En toen gingen we verhuizen. Oei, ja. waar ging je naartoe? Ja, ik ging naar Veen. Dat is een dorpje wat er echt tegenaan ligt. Maar dat is echt een afschuwelijk dorp, vind ik dat. En David, ja, dat is gewoon zo'n veilige kinderstad. Waar je met al je vrienden woont. En je wereld stort in als je weg moet van je beste vrienden. Ja, zeker als je zeven bent. Ja, dat is afschuwelijk. Dat was het ergste wat je kan overkomen op zo'n leeftijd. En toen moesten we naar Diepenveen. En dat vond ik zo erg... Maar ik kan me nog goed herinneren, toen was ik, uh, wij gingen denk ik verhuizen in februari of zo denk ik. En mijn beste vriendinnetje, die woonde bij mij dus in dat gangetje. Zeg maar mijn achtertuin, grens aan haar achtertuin. En ik ging toen verhuizen in februari en op 5 december. Dus nou eigenlijk rond deze tijd, maar dan een paar jaar geleden. En toen, uh, toen zat onder in de zak van Sinterklaas dat één envelop. En die trok ik eruit en ik mocht hem voorlezen toen. En er stond dus op de mijn beste je een huis had gekocht met haar ouders bij mij om de hoek. Ze kwam gewoon weer bij me wonen. Oh, dus je had gewoon eigenlijk je jeugd uit Deventer. Ze kwam weer, weer ja, naast je wonen. Iedereen kwam weer terug. Ja, dat is echt gek. Ja, het dat ging daar mooi Sinterklaas genomen. Ja, het ging daar het leven gewoon weer verder. Ja. En dat was een beetje een, een... Het was midden in een bos ligt dat dorp eigenlijk. Dus allemaal hele hoge bomen. Dus daar was het ja, hut te bouwen en dat bossen instruinen en lekker klooien en daar fikjes stoken Ze waren ook iets ouder. Zo dat was weer een hele andere periode. Ja. Maar uh, ja... Wij staan nu op het rookterras van Radio 1, lekker met een sigaretje. Het is wel fijn om even uit die studio even buiten te staan. Het is lekker koud, drie graden. Het is droog en dat is ook wel fijn, terwijl het toch wel zou kunnen gaan regenen vannacht. Um, ik had toen net Marcella aan de lijn en die ging stiekem roken. Wanneer ben jij met, begonnen met roken? Ging je ook stiekem roken al vroeger of niet? Ik, uh, ben, ik heb voor het eerst gerookt toen ik... Ik was denk ik, dat ik in de eerste. Volgens mij dan zit je in de eerste, toch? Ja, van de middelbare oh, school. In ja, de eerste ja. klas. En ik had uh, een vriendinnengroep. En die waren allemaal wat ouder. Ik was altijd de jongste. En uh, die begonnen toen al met roken. In de hoek van de schoolplein dan. Op het, uh, bij de middelbare school. En dat was wel ons streng verboden. Dat kon echt niet als je dat deed. Dan moest je naar de decaan, allemaal problemen. Maar ik vond het altijd wel stoer. Want ik keek er toch wel een beetje tegen op. Omdat ze twee jaar ouder waren. Toen één middag toen ben ik met, uh, met die meisjes mee naar huis gegaan. Naar het bos. Want zij woonden ook in Diepeveen. En daar hebben we toen voor het eerst gerookt. Op een Hoe bos. was het? Ja, Kaart hoest, ik vond het afschuwelijk, maar ik wilde er gewoon heel graag bij horen. Denk ik. ik, was gewoon een beetje stoer en een beetje kinderachtig, maar ja, dat vond ik toen wel heel stoer. Maar ik ben er toen ook direct mee gekapt, ik heb het nooit meer gedaan. Ja, nee. want je rookt nu pas sinds twee jaar of zo, of een jaar niet eens, nee, kort ja, zoiets. Ja, ik dacht ik, laat ik het toch maar weer oppakken. Ik wil weer bij die stoere meisjes horen van twee klassen ja, hoger. Ik Doe het alleen maar om erbij te horen, hoortjes, dat is alles. Ja, nu uh, wat ga jij nu doen? Want het is natuurlijk, Jij bent klaar ja. met je programma, ja. het is nu nachtbraker, straks komt start nog met Luc. Ja. Je kan trouwens uh, gewoon inblijven bellen, 0800-1121. Kan je uh, jouw jeugdverhaal vertellen uit jouw geboortedorp, Diepeveen of Deventer of Zutphen. Daar kwam uh, Filemon vandaan. Maar wat ga je zo meteen doen? Ga je terug naar, naar Diepeveen? Nee, ik ga niet terug naar Diepeveen. Ik ga zo uh, stoppen met nachtbraken. Ik ga zo even een bedje opzoeken in het fantastische gebouw van NOS. En ik ga straks naar Utrecht. Dat Oeh, het niet... begint te regenen. Zullen nee, we even onder dat aftakje gestaan? Dus ik ga terug naar Utrecht morgenochtend. Zo, over een paar uurtjes. En Want je dan... bent uh, uiteindelijk van diepe vee naar Utrecht gegaan. Ja, toch wel een stuk beter hoor. De grote stad in, eindelijk. Ja. Ja. Zonder je ouders, zonder... Ja. maar ook zonder de matrassen. Op de trap en zonder het, het fikkie stoken. Ja, ik heb nu wel weer een bovenwoning met een hele lange trap. Misschien moet ik het morgenochtend even proberen. Ja. Dat is ook best wel een goeie. Want je woont met huisgenoten, toch? Ja, nee, maar we hebben Allemaal al die matrassen ja. en dan dat gewoon morgen... neerleggen? Ja, ik ga het morgenochtend doen. Serieus. Ja, dat ga ik even uitproberen. En heb jij ook nog, want ik draai dan ook liedjes. Als je belt 0800-121, draai ik ook een liedje wat erbij past. Misschien kan ik hem ook zo voor jou gaan draaien. Ik sta nu natuurlijk op het rookterras, dus het gaat wat lastig. Maar... Heb je nog een, een, een liedje of een band of een nummer wat goed bij die tijd past? Ik had echt een afschuwelijke muzieksmaak mm. vroeger. Het, het grenst een beetje aan Marcella. Ik denk dat ik ook wel Blink-182 of Green Day... Uh, ook een dacht. beetje punk. Ja, ik was wel van een punk en een alternatieve, uh, ja, alternatieve scene. Ik had ook heel veel alternatieve vrienden. Ik denk dat het Blink-182 was geworden. Dus. geen Backstreet Boys en zo. Ja, dat was daarvoor weer. Ik denk inderdaad, toen ik naar Veen ging... dat ik toen had ik wel posters van de Backstreet Boys. Ik heb twee oudere broers. En één, jongen was, of één broer was voor de Backstreet Boys. Ja. En de andere was voor de Spice Girls. Dus altijd ruzie in huis, had ik daarover. <laughs> en, uh, maar ik was uiteindelijk voor de Backstreet Boys, toch? Nou, ga, ja. Dan ga ik kijken of ik die heb, ja, Backstreet ja. Boys. Even terug naar de ja, tijd in Deventer en de tijd in Veen. Ja. Ga ik eerst even een nieuwe plaat draaien. En dan gaan we daarna weer oud spul luisteren. Dit zijn de Alala's. Heel oud, maar het is heel erg nieuw. Alalaas met Tell Me. Radio 1, nachtbrakers. Henk, goeienacht. Goeienacht. We hebben het over uh, je geboortedorp en wat je allemaal uitspookte toen je jong was. Ja, nou, daar heb ik heel wat oh, uitgespookt. <laughs> maar, je maar je bent een je, je komt uit Bussum, hè, oorspronkelijk? Ik uit Bussum? Ja. Nee. Oh, waar kom je dan vandaan? Ik kom van Langendijk. Waar is dat? Lange Dijk, gemeente Lange Dijk, weg tussen Alkmaar en Schaag. oh, oh de kop van Noord-Holland. De kop van Noord-Holland. En wat spookt hij er allemaal uit? Nou ja, wat spookt hij eruit? Ik ben er natuurlijk uiteraard als kind naar school gegaan. En, eh, nou, dat, spookt hij, dat, was, dat gebied is totaal veranderd. Hè? Als je er nou terugkomt, je kent er niks van weer. Maar ik denk oh. aan die tijd dat ik, eh, dat ik eh, daar... Een bootje had. En dan ging je naar het land in. En je ging vissen. Oh, je ging gewoon vissen? Je ging gewoon dagenlang vissen? Nee, en stropen, we hebben van alles gedaan. We hebben gestropen, we hebben van alles gedaan. Echt waar. Maar wat, wat, wat, wat bedoel je met stropen dan? Wat ging je dan nou, doen? Nou, vissen op een manier zoals het niet toch? Hoe dan? Nou, met, met lijnen. Met lijnen gevist. en, en, en, en een gauwkje gehad. En, en, en, ja. En wat ving je? Uh, je? Wat voor vis ving je? Wat voor vis ving je? Van alles. Paling. <laughs> paling. <laughs> paling. Als je met de hengel ging vissen, dan ving je baas en z'n Maar als je, als je met de lijnen ging vissen, dan ving je paling. En die ging je dan ook opeten die avond? Ja, ja nou die aten we wel op hoor. Die aten we wel op. En vanuit daar ben je, ben je, ben je nog... Verder gegaan Of ben je gewoon in Lange Dijk blijven wonen? Nee, nou, ik, nou, ik, ik ben op uh, 32e jaar. kwam ik uh, in aanmerking om naar het Noordoost over te gaan. En daar een heel nieuw leven te beginnen. Maar mis je, mis je het nog wel eens, Lange Dijk? De jeugdherinneringen? Nou, de mees, nou dat, dat is waar. Mis je dat, dat Lange Dijk wat, wat het vroeger was. Heb je dat, dat, dat, dat, dat liedje van Wim Zonneveld, Nou, het is er niet meer hoor. En want Wim Sonneveld zingt over uh, de, de tuin, het tuinpad van mijn vader en over ja, de ja, nostalgie ja, nou, ik, van een dorp. Ik, ik zing zelf ook nog wel en ik ken dat liedje totaal uit mijn kop. Maar fijn, je bent weggegaan en toen hebben ze die, dat gebied daar verkabeld. Het was daar alles water en akkertjes en dat gebied is totaal verkabeld. Dus het is, het is er niet meer eigenlijk. Het nee. oude dorp, nou ja, ook, ja, ook. Heel veel veranderd. Is gemoderniseerd ook. Ja, maar gemoderniseerd. En de mensen, en de mensen gemoderniseerd, ook helemaal veranderd hoor. Ze, uh, kijk, zo'n gebied uh, is, is niet meer. Dan zijn de mensen ook toch wel iets veranderd hoor. En je kent de mensen ook bijna niet meer. Als ik daar kom, er staat een hele mooie kerk. Ja. En daar speelt zich een heel stuk van het. Van het leven erin af, hè. Een begrafenis, een huwelijk. Hè? En als ik daar kom, voor bijvoorbeeld voor een begrafenis of een huwelijk. dan loop ik door die kennisgeving en zeg. hé hey, Wiltje. Hé hey, Tom. Maar ze herkennen je nog? Ze herkennen mij nog. Maar ik ken iedereen niet meer. Ja, met de vrienden van, van, van die tijd dat ik er was, wel. Maar dat nieuwe spul, dat ken je allemaal niet. Want 50 jaar, dat poets je niet weg. Nee. En dan loop ik door die kerk en dan, en dan zit ik later op een receptie of zo. Nou joh, je, lijkt hem, je lijkt wel niemand meer te kennen. Nee. Nou joh, ze je het gek, ik ben vijf jaar weg. Oké. Okay. En ja, je, weet je wat ze dan zeggen? Dan moet je naar de kerkhof gaan, dan ken je ze allemaal nog. Nou, oh, een beetje terug in de tijd. Maar ja, dat is, helemaal, dat is natuurlijk heel raar om dat te doen, want dan ben je niet meer wat, hoe het was. Nee. Nou, ik weet nog best hoe het was hoor. Ja, oké, okay, maar dan, je kan die tijden natuurlijk nooit meer terughalen. Die dit nee. je terughalen. Dankjewel ja. voor het bellen. Ik, uh, ik, ga, ik heb nog een beller en daar ga ik nog eventjes naartoe. Fijne nacht. Oké. Okay. Hoi hoi. Zo. Henk, goeienacht. Goeienacht. Jij bent wel geboren in, in Bussum en getogen. Ik ben wel geboren in Bussum. Ik dacht, ik zit er nou naast hem. Wie gaat voor mij nee, ik zat er even. worden? Ja. Nou, ik heb ik het dan op een blaadje staan en ik had even de verkeerde te pakken. Maar um, jij, bent, jij bent geboren in Bussum. Nou, en... Ik ben eigenlijk ik ben opgetogen in Bussum. Ik ben geboren in Australië. In Australië? Mijn vader en mijn moeder die zijn ooit eens geëmigreerd en uh, toen ze eenmaal in Australië waren... toen, uh, toen zijn ze uiteindelijk teruggegaan. Mijn vader die, uh, ja, die was, was, was een, uh, een goede jongen, uh -huh. maar net zo'n family man. Hij had net een paar oorlogen achter de rug. Dus die zat nog een beetje te veel met zijn hoofd in de oorlog. En dat is heel moeilijk om daar een gezin op te bouwen. Dus dat is in Australië niet zo goed gegaan. En toen hup naar Bussen. Zeg je? En toen, hup, naar Nederland. Toen is mijn moeder uh, met mij en zusje... zusje en mij... Uh, terug op de boot naar Nederland gegaan. En toen ben ik één geworden op de boot. Dus ik heb mijn Tunis al, uh, al gezien. En, uh, uh, toen uh, is mijn vader een jaar later teruggekomen. En toen uh, gingen we wonen in Bussum. Dus uh, ja, toen was ik één. En toen ben ik in lang uh, al heel in Bussum uh, komen wonen. Uh -huh. Daar uh, ben ik opgegroeid. Uh, en... Dan ga ik meteen een sprong maken naar mijn uh, de 15e, de 16e levensjaar. En uh, daar begon eigenlijk, was er nog een staartje van de hippie tijd. Ja. En, uh, Wanneer was het dan, bij... welke tijden is het ongeveer? Ik ben 1961 uh, geboren, nou dat is uh, 15 jaar later. Dan zit je in uh, 75 ongeveer. Oké. Okay. En uh, er waren de jongens die rookten wel eens hashis. En dat, waren, dat was nog een, een oudere broer. En dat was nog echt een hippie geweest. En die had nog van die mooie lange krulharen. En die zat nog als een, Indi, als een indiase guru. En uh, die jongens die, uh, ik zeg, nou ik hoef toch niet die, uh, die, die, die, die, die, die, die troep. Maar op een gegeven moment die jongens die moesten allemaal lachen. En uh, nou oké, okay, zeg ik, ik rook ook niet. Daar heb ik ook geen behoefte aan. Dus ik zeg, nou ik ben maar een keer uh, een wiet. Thee, want dat deden ze ook, want ze waren wat? op de gezonde toeren, weet je wel. Een wiet thee. Huh? Een wiet thee. Dus Wie, thee met wiet. wiet. Thee. Weet je dat het is? Ja, ja, ja, dat je thee trekt van wiet. Wiet. Dus uh, nou, ik neem die wiet thee en ik voel niks, ik voel niks en ineens kreeg ik een klap, van, die, die, een klap van die wiet thee en ik val zo achterover het bed en ze waren allemaal blij van ja, hij heeft het bereikt. <lacht> <lacht> ja, dat is natuurlijk grote onzin. Maar toen was ik een beetje stoned en uh, uh, die we kregen ook nog een lachkick, dus toen was ik helemaal ingewijd. En, uh, nou, en uh, ik heb toen uh, in die scene uh, flink wat jointjes gerookt en uh, dat is van mijn uh, 16e tot mijn 21e. En we hadden ontzettend veel lol, we luisterden veel naar muziek en uh, we maakten ook muziek, hè. Nou, wat voor dat muziek luisterde leuk, je leuk, toen? Want wat, wat paste goed bij. Je kan natuurlijk... Reggae heeft heel erg de link met, met jointjes en zo en met blowen. Maar wat voor muziek luisterde jij? Nou, ik moet. Toen je dat zo besprak met mensen, wat voor muziek? Dat was dat. een plaat en dat was Sweet Smoke. Van? Ja, dat zo heette die band, Sweet Smoke. Sweet Smoke. Dat was een, een, een, een, een, een poster of zo. N... Post. En daar stond dan zo'n zo hippie op met, een, met een, zo'n chill in zijn handen. Mm -hmm. en, en dat luisterden we dan. En dat uh, was ook wel uh, door softdrugs geïnspireerde muziek. Anyway, ik ging op een gegeven moment, uh, jaren later, een reis maken. Ik zeg, ik wilde reizen. Dus ik zeg van nou, en dat is ook weer zo'n zo zo highlight high, high in mijn leven of een hoogtepunt. Yeah. En ik ging naar Griekenland liften. Oh. Ik had een vriendinnetje en die zou zat, die zat op vakantie gaan in Rodos. En ik denk van, nou, maar ik doe het gewoon op mijn manier. Dus ik ben in Hulversum bij Kruilo daar. En één as verder ben ik gaan staan en zo ben ik van, uh, van, van Hulversum naar Athene gelift. En, uh, maar dan moet je, toch ook ook, moment... moet je toch ook met de boot op een gegeven moment? Ja, op een gemelijk. Uh, ja, die boot die had ik dan wel betaald. Dat ging ik van Leros, Patmos naar Kalimnos en, uh, en Kos naar Rodos uiteindelijk. En, uh, en daar heb ik dus... toen uh, dus zeg ik, vrouw, in die landen ga ik uh, niet roken, geen hash roken, Want uh, ja, dat is het niet <lacht> waar. want je krijgt misschien problemen. Ja, en dan heb je de politie achter je aan. Want dit, hier, hier in Nederland waren we best wel vrij toen de tijd en nog ja. steeds. Maar volgens mij in Griekenland veel minder. Want ik kwam daar een Amerikaan tegen... Uh, uh, bij Pantamon, dat uh, grote, grote uh, yeah, die oude tempel. En die had zo'n mooi t-shirt aan, en die had een atoombom en die had allemaal bomen daarop, op, op zijn t-shirt. En stond Progress Which Way. Ik zal het nooit vergeten. Dus ik denk, van dat is wel een hele verstandige jongen. En die zei hij erg ook Ik zeg, dat doe ik niet hier in dit land. <laughs> dat dat risico wilde je niet nemen. Ik zeg bij wel een mooi borrootje. Dus, uh, nou, dat was een hele mooie fase in mijn leven. Ja. Uh, veel meegemaakt. Ik heb daar op een gegeven moment op Rhodes dus liep ik uh, met mijn backpack op het strand. En uh, toen uh, zeiden de jongens van die surfschool van, hey, you want to drive surfing? Of en, course, uh, you drive... said, yeah. I said, yeah, I can drive surfing, but uh, I have not too much money. Want ik was een backpacker, ik moest uh, tien weken met 900 euro doen, 900 gulden destijds. En toen dus zei hij, maar ik kan surfen. En uh, nou, toen kon ik daar werken als surfleraar. Oh, heb je en, goed geregeld uh, snel. Ja, geregeld. En toen kreeg ik een, want je hadden daar hadden helemaal geen uh, camping op, wist ik veel. En toen zei hij, nou dan kun je in onze tent slapen. Dus ik trok een beetje op met die Grieken. Dat waren Jurkos, Michali en Sogravos. Van die mooie namen, weet je wel. En uh, nou, daar gingen we dan surfen. En uh, dan uh, nodigde ik soms meisjes uit. En dan mochten ze voor op de surfplank zitten. Dan zet je en een beetje de bink uit te hangen. Uit zand, pareren. <laughs> dus dat was prachtig. Nou, dan ben ik weer terug met, uh, met de bus. Of met, uh, met, uh, met de vrachtwagens. Ik heb een paar mooie liften gehad. Ik ben helemaal de een voormalig Joegoslavië. Met een... Uh, Duitse uh, vrachtwagenchauffeur. Dat, is een die was, uh, dat was een interessant chauffeur. Die was... Die vertelde toen... Ja, ik, heb, ik heb nog voor Ronald uh, hè? Die was dus uh, in... Uh, in Tunesië, weet ik die, eh, veel waar, die heeft toch echt veel rommel gevochten als chauffeur. Je moet iets en minder uit je, je telefoon vader praten, vader uh, Henk. Je, je, je blaast een beetje je telefoon af en toe, dan, dan mis ik even wat je zegt. Iets verder van je telefoon. Ja. En die vertelde zo, en toen ik in zijn uh, vrachtwagen mee. Hè, ja. En niet zo echt zo pofferig hoor, maar ik zeg, ja mijn vader heeft ook in de oorlog gevochten, maar die zat bij de ondergrondse. Ja. En toen zegt hij, ja feitlingen moesten op overgrond vechten. Kampen, zegt hij. Maar jij bent dus vooral veel gaan reizen ook toen je jong was. En dat, dat herinner je dan, als je terugdenkt, ook aan je geboortedorp. Dat je vanuit Bussum en nou ja, eigenlijk Hilversum naar, naar Griekenland ging. En daarna nog veel bent gaan liften ook. Ja, tien, eigenlijk tien weken. Oh, wat vet. Tien weken wilde ik gaan, uh, ben ik gaan liften. En dat was gewoon een, een mijlpaal in, in mijn leven. Ja, dat begrijp ik. Henk, dankjewel. Ik ga nog even naar Gerrit. Gerrit, want, uh, want die, die, uh, die hangt ook nog. Fijne nacht nog, Henk. Doei. Doeg. Gerrit? ja hallo Hoi, ik, ik kom zo bij je. Ik draai even een heel mooie plaat van uh, Coco Jones en dan kom ik bij jou. Dan kletsen wij nog even verder over uh, je geboortedorp en het, ja, eigenlijk voor jou je levensdorp. Want je woont er nog steeds in hetzelfde dorp waar je ook bent geboren. Dus ik, ja. ik kom zo meteen bij je. Oké, okay, dan luister ik even naar de mooie muziek. Ja, het is mooie muziek hoor. Oké. Okay. Hoi, tot zo Gerrit. Eerst dus uh, Coco Jones met uh, haar nieuwe single Colton Cage. The things we say, yeah. You be blamed. Jones, Golden Cage, haar nieuwe single. En uh, 3 december, dat is uh, eigenlijk maandagavond, staat ze bij uh, BNN Today. Hier ook op Radio 1 komt ze live spelen. Je luistert naar uh, Radio 1, Nachtbrakers. En ik heb het over mooie verhalen van vroeger. Van uh, jouw geboortedorp, waar je vandaan komt. En Gerrit, jij woont je hele leven al in hetzelfde dorp. Ja, ik woon in Haren bij Os. En je bent één keer verhuisd en dat was ook binnen Haren. Ja, want ik woon al nou momenteel achter de kerk. Oh, en het was het een, een bewuste keuze dat je achter de kerk ging wonen? Nou eigenlijk niet, maar de huis kwam vrij, dat was dus een huurhuis. Ja. <laughs> en toen zei mijn vader nou, je kunt uh, beter gewoon in haren blijven. En dat heb ik dan ook gedaan. Nou maar, heel verstandig. Kijk, het is, uh, Haar is heel veel veranderd als ik ga kijken toen ik acht jaar was en nu ben ik 59. Wat is het grootste verschil? Uh, nou uh, is nog wel wat sociale controle. Maar iedereen, lijkt, of iedereen kijkt meer naar zijn eigen. Je moet dus echt in haar geboren zijn. Anders dan hoor je er als buitenstaander hoor je er gewoon niet bij. Dan ben je gewoon. Heel een... moeilijk tussen te komen. Als buitenstaander. Om dus, want wij spreken hier nog een eigen dialect. Doe eens wat in het dialect? Zeg eens wat in het dialect? Nou, wij zeggen praten. Praten? Ik praat, ik praat niet tegen jou. Dat betekent, ik praat niet tegen jou. Nou, hij is op zich nog wel te verstaan hoor, Gerrit. Jawel, dat is ook wel te verstaan. Maar kijk, als ik zeg: van hoe gaat het met jou? Dan is het al moeilijker. Ja, hoe gaat het met jou, denk ik, dat je zei? Ja, ja. Kijk, en wij hebben dus. Uh, ja, ik heb nog een vriend die woont hier in dezelfde straat. Die is dan boer. En die kan nog platter praten als ik. <laughs> en dan praten jullie ook dat zo dat dat lekker de... met elkaar? Hmm? En dan praten jullie ook lekker met dialect met elkaar? Ja, dialect. ja, ja, ja, zeker. Tuurlijk. Die <laughs> zie ik om de, om de drie weken, vier weken. Dan ga, ga, ga ik altijd buurten, en bakje koffie, een ja, kijkje roken. Dat kan in een dorp, hè? dat hoort zo. Maar Gerrit, euh, ik heb nog een minuutje dan begint het, uh, het NOS-journaal. Wat is jouw ja. mooiste herinnering van het uh, dorp Haren van vroeger? Nou, toen uh, de carnaval uh, zijn intrede ja Ah, nou. tuurlijk, carnaval. Ja, dat kenden wij helemaal niet. Huh, maar je woont toch in Os? Dat is toch allemaal is het toch in Brabant? Nee, nee, nee, nee. Althans, je woont het bij is... Os. Haren bij Mege. Dat is een heel klein eh, stadje, hetzelfde van zijn. Oh. Daar woon ik vlakbij. Maar dat was een mooie herinnering, de eerste keer Carnaval. Ja, zeker, tuurlijk. En de kermis, hè? Dat was echt, eh, ja, wij hadden nog eh, schommels met eh, zo'n bootjes. Dus dat was een hele belevenis om naar de, naar de kermis toe te leven. Daar ja. leef je het hele jaar na. Lekker biertjes drinken? Biertje drinken, heel veel. <laughs> Goeie herinneringen. <laughs> ja, Gerrit, dankjewel. Ja, ook. Ik, ik bedank je voor het bellen naar 0800 1121 en we gaan naar het NOS-venaal. <lacht>